Start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Marnix Ampersen met het NOS journaal. In Haaksbergen is afgelopen nacht veel minder vuurwerk afgestoken dan in andere jaren... vanwege dodelijk ongeval met een zogeheten klaphamer. Op sociale media was opgeroepen om uit respect voor de nabestaanden geen vuurwerk af te steken. Bij het incident kwam gisteren een jongen van 12 om het leven. Een jongen van 11 raakte een zwaar gewond. De man die na het incident werd aangehouden zit in beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Hij wordt verdacht van dood of schuld. In Rijswijk in Gelderland grijpt de politie alsnog in... bij een groot illegaal feest in een leegstaande fabriek. Eerst was urenlang geprobeerd om de bezoekers vrijwillig te laten vertrekken... maar dat ging de politie niet snel genoeg. Tot nu toe is één persoon aangehouden. Er zijn enkele honderden politiemensen aanwezig... Het feest begon gisteravond laat. Er kwamen honderden bezoekers op af uit binnen- en buitenland. De politie greep toen nog niet in, onder meer omdat agenten op andere plekken nodig waren. Het afgelopen jaar zijn er in Nederland ruim 9% minder auto's verkocht vergeleken met het jaar ervoor. In totaal werden bijna 323.000 nieuwe personenauto's geregistreerd. Volgens brancheorganisaties komt de daling door de grote chiptekorten. Daardoor werden er aanzienlijk minder elektrische auto's gemaakt en verkocht. De autosector verwacht voor dit jaar een voorzichtig herstel. Het traditionele nieuwjaarspringen in het Duitse Garmisch-Spartenkirchen is gewonnen door de Japaner Kobayashi. Hij won met 11 centimeter verschil van een Duitser. Kobayashi ligt nu op koers voor zijn tweede titel in het Vierschanse toernooi. Het weer, de bewolking neemt vanavond toe. In het westen kan wat regen vallen. Vannacht koelt het nauwelijks af, naar een graad of 11. Morgen eerst wat regen. In de middag droog, maar wel bewolkt en kans op wat buien. Het wordt 10 tot 13 graden en het waait stevig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Kerst, ZFM, dit is Kerst met ZFM, met men nu, entertainment for you. Wat is het weer gezellig hè, Fred Heij. Yesterday, now's the time for us to say Entertainment for you, meer dan Dat jij hier bent. Ik was toch zo jaloers op jouw vent. Dat ik het nu toch gewinnen ga van hem. Mijn. Wat is het weer gezellig, hè Fred Heij? Vaast vraag ik aan jou, maar nu, die zoete droom van onze frille spaar in deze snelle tijd die ons verwaart, weer eens in. Onze tijd. Wij denken nooit meer aan wat huiselijkheid. We maken ons zo druk. Wij wij dromen nooit meer van een mooie reis. Die maken we maar brengt ons van de weg. De dag van nu geleden en ons geluk doorstaat de haast bezwijf. Vraag ik aan jou, laat nu die zoete dron van onze prille staat in deze snelle tijd die ons verwacht. En nu weer even, als wel eer, en praat met elkaar, de oude sfeer is even. Maar Zo fijn. Al jouw lieve woorden maken mij zo vrij. Alleen de liefde. Vroeger. Mijn moeder zei altijd, haal er alles uit voor je twee. Voorzitter, de minister, de minister,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 Jouw in mijn arm, maar ik heb je laten gaan. Als je nu niet zo ver was, zou ik dichter naast je staan. Ik heb je vaak pijn bezorgd, dus nu staan we niet. Ik moet aan geloven, nee, veel keuze heb ik niet.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 Doe je toch met mij? Ik heb Anne-Marie gisteravond gezien En ik heb haar gevraagd Of ze morgen misschien Een colaatje wou Met een rietje erin Ze zei nee ik wil meer Iets dat past bij de sfeer Vul glazen met bier en kom op met die schnaps, dan vertrekken we hier. Ik heb het hier wel gezien. Ik heb het hier wel gezien. Ze zat me mee en zij kon. Ik keek nog een keer om, het was tijd om te gaan. Ze zei ik ben het zat en zo krols als een kat kroos ik achter haar aan.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 het is maar hoe je het ziet, het is maar hoe je, het ziet. Het maar hoe je het ziet. Toen zij zei zij dank je wel en ze kuste me snel, het was tijd om te gaan. Ze zei ik ben het zat en zo krols als een kat kroog ik achter haar aan. Geef het me nu, ik geef het totaal. Geef me een teken, geef mij een signaal. Met andere woorden. Niet uit je mond. Maar vertel het met Ge gebarentaal. Oh, gebarentaal. Meer muziek, meer variatie met entertainment for you.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 Ze steunen me waar het kan, staan altijd voor me klaar, dat is zo bijzonder. En het helpt me af en toe te weten, dat het nog wel kan. Maar ik ben er nog niet aan toe, voel me niet vrij. Misschien denk ik te veel aan morgen, dan doe ik een stapje terug. Want ik wil het wel, maar het is de tijd, die gaat langzaam en niet vlug. Wat is het weer gezellig hè, Fred Heij? Praten. Vanavond zit je even meer naast mij, mijn beste vriend. Al moest je ons verlaten, ik haal die ene kruk van jou nog vrij. Deelde alles wat twee vrienden delen, de zorg is thuis problemen op het werk het regen dagenlang altijd bestelen ik voel me rottig maar ik hou me sterk adieu, adieu tot ziens mijn vriend ik heb genoeg om jou gegriend je was mijn vriend, waar niets bevreesd? Het leven was met jou een feest. Je gaf me vriendschap, goede raad. Ik zal je missen, trouwe maat. Je had nog zoveel meer bediend. Adieu, adieu, tot ziens, mijn vriend. Vandaag kan ik het niet geloven De kaarten waren blijkbaar al geschud Maar eens drink ik een glas met jou daarboven En zij bedronken, maar nu ben ik lukt Adieu, adieu Ik heb genoeg om jou te drinken. Je was mijn vriend voor niets bevreesd. Het leven was met jou een feest. Je gaf me vriendschap, goede raad. Ik zal je missen trouwen, maat. Je had nog veel meer verdiend. Adieu, adieu, tot ziens mijn vriend.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 Gelukkig, ik hoor nog altijd wat je zei. Als je werkelijk op me geeft, wacht alsjeblieft op mij. Oh yeah. die patronen moeten stoppen. Waarom denk ik nog steeds aan jou? She blithed on Oh, yeah <laughs> <laughs>